In de Jubilair League is de wedstrijd AGO-VV Volendam gestaakt. Na een half uur spelen viel het licht voor een deel uit. Het was toen 2-0 voor de Volendammers. Het weer in het zuiden toenemende bewolking. Morgenochtend in het zuidwesten wat buien. Smiddags overal droogt wordt dan een graad of 5. Dit was het Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu het. Hey, leuk dat je nog wel eventjes een uurtje blijft luisteren naar jou. ZFM Zandvoort, het in de house. En hij heeft even een FN plekje vrijgemaakt in zijn uh, vliegschema. The one and only, Niels 360. Het komende uur. Nee. Hier bij ZFM. het in de house. Donc il est connu la fille I <laughs> Tot een 11 uur, dus hou hem zeker hier Voor de beste grooves De klok. En die klok die slaat alweer bijna 11 uur, en dat betekent dat er alweer een einde komt. Aan twee uur lang zie je het op uh, CFM Santor. Maar niet getreurd, volgende week vrijdag vanaf 9 uur zijn we weer bij je met een vrieze vrijdag. en nieuwe zie het? Ik zeg, hef fun!